Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond november moet er een steunpakket liggen voor ondernemers. Dat heeft minister Adriaansens van Economische Zaken gezegd in Nieuwsuur. Volgens haar lukte het niet om op Prinsjesdag met een plan te komen om bedrijven te steunen. De minister zegt dat ze hulp nodig heeft van energiebedrijven om het verbruik van ondernemers te kunnen zien. Dat verschilt sterk per bedrijf. Adriaans wil vooral MKB-bedrijven helpen die veel energie verbruiken... ...zoals bakkers, tuincentra en sauna's. Mogelijk komt er vanochtend een televisietoespraak van de Russische president Poetin. Volgens Russische media zou hij het volk gisteravond al toespreken... ...maar dat gebeurde niet. Waarom de toespraak is uitgesteld is niet duidelijk. Waarschijnlijk heeft de speech te maken met de aangekondigde referenda... ...in gebieden in Oekraïne die Rusland bezet heeft. Die referenda in bezette gebieden in Oekraïne zijn volkomen onacceptabel. Dat zei minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Volgens Hoekstra heeft Rusland niets te zoeken in de Oekraïnse gebieden. Inwoners kunnen komende vrijdag stemmen voor of tegen aansluiting bij Rusland. De morning after pill wordt vanaf volgend jaar gratis voor alle vrouwen in Frankrijk. Verder worden SOA-testen gratis voor iedereen tot 26 jaar. Dat heeft de Franse minister voor Volksgezondheid gezegd in een interview. En wil meer inzetten op preventie. Vrouwen tot 26 jaar konden de morning after pill eerst alleen gratis krijgen met een doktersrecept. Maar dat is nu niet meer nodig. Bij een boerenprotestactie op de A1 bij Markelo... hebben zo'n 30 demonstranten een boete gekregen. Ze staken onder meer banden en hout in brand op de snelweg. Volgens de politie hadden automobilisten er weinig last van. Wel was de afslag Markelo tijdelijk afgesloten. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wat meer bewolking. Hier en daar kan nog een lichte bui vallen. Verder is het droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar nog zo'n 40 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam heb je bijna een kwartier op onthoud... tussen de knopende De Hoek en de Nieuwe Meer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Hoofddorp en knopend bijna 10 minuten. Op de A10 knopend Komplein richting knopend Amstel... tussen Amsterdam, Slotermeer en Amsterdam-Buitenveld... nog bijna 10 minuten vertraging. Er was een ongeluk, alle rijstroken zijn weer open. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. I put up with the drama no more?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 De vibe is goed, maar ik Ik zit nu in een moe Breng je ziel naar me toe Want alles wat ik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 De vrouwen in Frankrijk kunnen volgend jaar gratis en zonder doktersrecept een morning-after-pil halen bij apotheken. De Franse minister van Gezondheid, François Braun, wil meer inzetten op preventie. Daarom worden ook SOA-testen gratis voor iedereen tot 26 jaar. Het weer geregeld zon, af en toe een bui en het wordt een graad of 18.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 At the Milky Way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 tea Si tu te laisses attenter, planer, tout simplement naturellement, ne me mens pas. Non, il est moment d'enlever ton masque, des masses, ta vraie vraie identité ton sort à très Cette réalité, hey trop dérondée de commis dans le passé. Attention, la tentation, peut-être une lame à double, double torche en pénétrant dans la positivité. Bop, bop, détruit la négativité. Ça dépend que de toi et ton juste choix. Donc va chercher au plus profond de toi, l'énergie positive. Attrape le fort, dans la mort qui en direct, son à or à l'or. Aan de bruggen, avec les gens qui t'entourent. Et ne te laisse pas de de leur discours. Lourd! Toutes ces personnes que tu appelles amis ne peuvent y pas? être tes premiers fois mes ennemis. Lâche-toi tenter.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 Ben naar het Frans en zet hem op 106,9. 106,9. Yeah. Zfm. ZFM, 24 uur per dag. Hete zomer. Hey, Bruno. Hey, what's up, You're hanging well. out here with us under the boardwalk. Yeah, man, I got my hated out. Let's throw down. Oh, when the sun beats down and melts the tar up on the roof.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 From the sand you hear the happy sounds of a carriage